12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. Goedemiddag. Egyptisch parlement bijeen na voetbalgeweld. Zoekacties naar vermiste jongen en politieman. En vaarverbod ingesteld voor Amsterdamse grachten. Het is zonnig, alleen op de wadden hangt wat bewolking en daar is kans op een sneeuwbui. Temperatuur loopt het heen van min 3 aan de kust tot min 6 in het oosten en zuidoosten van het land. Morgen meer bewolking, vanuit het noorden wat sneeuwbuien. Temperatuur dan rond het vriespunt. In Egypte is het parlement op dit moment bijeen voor een spoeddebat over de rellen gisteravond. Bij de voetbalwedstrijd tussen Al-Masri en Al-Ali. Even verderop in Cairo verzamelen de fans van Al-Ali zich bij het stadion van hun club. Sander van Hoorn, onze correspondent, is bij dat stadion. Sander, hoe is het daar op dit moment? Een beetje gespannen, boos. Boos op iedereen en ook op elkaar soms. We staan uh, voor de poort, die dicht is. staan nu een paar honderd mensen te zwaaien met Egyptische vlaggen en met de vlaggen van de club al Ahly. En uh, op dit moment roepen ze, uh, het volk wil dat de veldmaarschalk hangt. En de veldmaarschalk is natuurlijk de baas van het leger. Uh, dat zijn de mensen die het leger verwijten wat er gisteren gebeurd is. Maar dan zie je af en toe ook mensen die roepen, nee, dit is gewoon supportersgeweld. Daar heeft het leger niks mee te maken. Ja, die mensen die worden dan weer afgevoerd. Het is uh, het begin van de demonstratie. Op dit moment komt er een groep van 20 jongeren langslopen... die zich aansluiten bij die grote groep. En de bedoeling is dat ze uiteindelijk naar het parlement gaan. En is dat de enige demonstratie? Zijn er op meer plaatsen demonstraties vandaag? Er zijn op meer plaatsen demonstraties. Uh, ook voor het gebouw van de Egyptische staatstelevisie. Uh, de supporters hebben ook het trageerplein op dit moment afgesloten... En uh, ik denk dat daar aan het einde van de middag een, uh, een grotere demonstratie is. En ja, intussen speelt het zich dus ook af in het parlement. Waar de verschillende politieke partijen uh, van zijn om een motie van wantrouwen in te, in te dienen tegen de regering. En dat gaat er dan met name om dat de politie zich zo overduidelijk afzijdig hield gisteren. Iedereen heeft die beelden inmiddels natuurlijk wel gezien. Mensen die achtervolgd de paniek van het vel probeerden af te komen. En daarbij langs met politiemannen liepen die echt helemaal niets nou Ja, Dat zorgt dus ook weer voor boede. En interessant vandaag is om te zien wat de grootste partij in het parlement gaat doen, de moslimboederschap. Dat was tot nu toe altijd op de hand van het leger. We of daar in elk geval mee samen. Maar in die samenwerking zie je na gisteravond de eerste scheuren verschijnen. Sander van Hoorn vanuit Cairo, dankjewel. Het Hooggerechtshof in Pakistan gaat de premier vervolgen. Premier Gilani zou het Hof hebben veronachtzaamd. Genegeerd dus toen dat corruptie binnen de regering wilde aanpakken. De beslissing van het Hooggerechtshof valt samen met een steeds hoger oplopend conflict tussen de premier en het Pakistanse leger. Correspondent Lucas Waagmeester. Lucas uh, brengt de beslissing van het Hooggerechtshof de val van de regering misschien dichterbij. Nou, niet direct, maar het is wel de zoveelste klap voor deze democratisch gekozen regering. Hè, die sinds zijn aantreden echt wordt geteisterd door aanvallen van alle mogelijke... Ja, hoge instanties van het land, nu dus ook van het Hoge Rechtshof. President Isaf Ali Zardari, daar gaat het om. Die heeft een corruptieverleden. Tegen hem liggen nog oude verdenkingen op de plank. En het Hoge Rechtshof wil die zaken nu heropenen. Nou, premier Gilani zegt dat de timing van zo'n rechtszaak politiek gemotiveerd is. Puur bedoeld om zijn regering te verzwakken. En hij verleent dus geen medewerking aan zo'n proces. Met als gevolg dat het Hoge Rechtshof vandaag zegt. Nou, dan reger jij het Hof en beginnen we een zaak tegen jou. Wat wel zo is. Als Gilani schuldig wordt bevonden en het hof inderdaad heeft veronachtzaamd... Ja, dan is het einde oefening voor zijn premierschap en gaat hij de gevangenis in. Dan kan hij jaren in de cel in verdwijnen. Ja. Maar wat, ja, hij zegt zelf, het is puur een politiek spel. Is het dat? Nou ja, kijk, dat, dat president Sardari een corrupt verleden heeft... Eh, daar is iedereen het wel een beetje over eens in Pakistan. De vraag is alleen toch wel, waarom nu, hè, waarom dit opspelen... nu de regering al volledig klem zit in een slopende machtsstrijd eh, met het leger? Je moet het zo zien, deze regering is de eerste democratisch gekozen regering van Pakistan... Eh, na de val van generaal en dictator Musharraf die tien jaar heeft gezeten. Pakistan heeft een lang verleden van militaire dictaturen. En de regering van premier Gilani heeft zich echt tot doel gesteld... Nu eens aan te tonen dat het leger niet nodig is om het land te regeren, te regeren. Nou ja, het zal jou niet verrassen dat het leger alle banden die het heeft uh, in het land inzet om de regering daarin tegen te werken. Ook zijn banden in het juridische establishment. Dus ja, je zou zeggen corruptie natuurlijk aanpakken. Maar de timing en de persoon die nu het doelwit uh, is, ja, dat heeft toch wel erg de schijn van een politiek gemotiveerd juridisch spel. Lucas Waagmeester, dankjewel.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 Japan wordt geteisterd door de zwaarste sneeuwstormen in zes jaar. Die gaan gepaard met lawines, stroomstoringen en problemen in het verkeer. Lawines in het noorden van het land kosten drie mensen het leven. En sinds het begin van de winter zijn al meer dan vijftig Japanners omgekomen... door ongelukken die met het winterweer te maken hadden. Opvallend vaak zijn dat ouderen die bij het weghalen van sneeuw van hun dak... naar beneden zijn gevallen. Vooral het Japanse platteland is erg vergrijsd. Dit is het NOS Journaal, het door Altmegens. PVV-leider Wilders eist dat de regering de Duitse ambassadeur op het matje roept... en krachtig de oren wast. Hij zegt dat in een Twitterbericht. Aanleiding is de publicatie van een brochure in Duitsland... die door het Duitse ministerie van Justitie werd betaald. In de folder staan waarschuwingen voor de gevaren... van rechtspopulistische en rechtsradicale opvattingen. Die zouden een voedingsbodem zijn voor extreemrechtsterrorisme. En als voorbeelden van een rechtspopulistische groep... wordt die vrijheid genoemd in die brochure. En dat is een aan de PVV-verwante politieke partij. En op uitnodiging van die partij heeft Wilders vorig jaar een lezing gehouden. En ook dat bezoek wordt vermeld aan Duitsland. Er is ook een foto van Wilders in de brochure opgenomen. En de Duitse minister van Justitie schreef het voorwoord. In Luttelgeest in de Noordoostpolder wordt nog steeds gezocht naar de tienjarige Michaël van Dijk. Wordt onder meer gezocht met speurhonden en een helikopter met warmtecamera. De jongen met een verstandelijke beperking verliet gistermiddag om vier uur het huis van zijn opa en oma en is sindsdien spoorloos. Politie gaf gisteravond een amber alert uit. Door een storing zijn sommige berichten naar onder meer mobieltjes pas in de loop van de nacht verstuurd. Vanwege de vrieskou vreest de politie voor het leven van de jongen. De politie houdt er rekening mee dat hij door het ijs is gezakt. In Groningen is de politie bij het Schildmeer een zoekactie begonnen... naar een vermiste agent in opleiding. Zo onder meer een helikopter ingezet. Friso Wouda, de 30-jarige agent in opleiding... is mogelijk te zien op luchtbeelden die gisteren van het Schildmeer zijn gemaakt... vanwege een milieuinspectie. De beelden is een man bij het ijs te zien die voldoet aan het signalement van Wouda agent in de opleiding werd dinsdag voor het laatst gezien... bij een pinautomaat in Groningen. Omdat hij waarschijnlijk zijn dienstwapen bij zich heeft... sloeg de politie gisteren groot alarm. Opnieuw een tegenslag voor het verbouwde Stedelijk Museum in Amsterdam. De Amerikaanse kunstenaar die de openingstentoonstelling zou verzorgen... is overleden. Dat is Mike Kelly, zakelijk directeur Patrick van Mil van het Stedelijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Wanneer hoorde u dat treurige nieuws? Ja, het werd gisteravond bekend... Um... En ja, wij waren natuurlijk enorm geschokt, um, ten eerste omdat we met Mike Kelly al heel ver waren met de voorbereiding van een uh, retrospectieve tentoonstelling. Het is ook voor uh, artistiek directeur, mijn collega en Goldstein, persoonlijk een schok, want ze was heel goed bevriend hmm. met, uh, met Kelly. Het kwam al heel het, lang, hè? Het kwam heel, het kwam heel onverwacht. Ja. Wanneer, wanneer zou de opening zijn? Wij hebben de opening uh, uh, gepland uh, in de tweede helft van dit jaar, na de zomer en wij kunnen over enkele maanden ook uh, bekendmaken wanneer precies. Ja. Uh, en dat gaat gewoon door natuurlijk. Dat gaat gewoon door? Ja. Want ja, dat is, dat is de volgende vraag. Wat nu? Nou, kijk, weet u, het is zo dat, dat wij uh, uh, hier geschokt zijn, maar u kunt zich voorstellen dat in Los Angeles zijn studio en zijn vrienden en, en, en familie en verwanten ook zeer geschokt zijn. Hm. Uh, dus dit is niet het moment om gelijk uh, uh, zaken te doen en overleg te plegen over hoe gaan we dit allemaal weer praktisch vertalen. Wij moeten hier eerst nu bij stilstaan en als het moment daar is, dan gaan we weer met alle partijen in gesprek. Even over Mike Kelly zelf. Uh, uh, uh, nou ja, voor de mensen die hem niet kennen, hoe, uh, hoe zou je hem willen omschrijven? Het is een van de belangrijkste kunstenaars uh, van de laatste twee decennia. Uh, uh, enorm invloedrijk. Uh, hij maakt allerlei soorten werk. Dus dat zijn zowel schilderijen als grote tekeningen, als multimedia werk, uh, sculpturen met allerlei stoffen. Uh, wel erg geworteld ook in, uh, in, de, in de jongere cultuur destijds van Detroit, waar hij vandaan komt. Uh, waar de mensen in Nederland misschien nog het meest van kennen... is hij heeft ook uh, zijn werks gebruikt voor een plaathoes van Sonic Youth. Dat geeft wel een beetje weer uit welke wereld hij komt. Maar het is echt een van de, van de grote namen van, uh, van dat laatste decennium. Maar je kunt hem niet typeren als, als puur een tekenaar of puur een schilder? Nee, het is heel veelzijdig werk. En uh, uh, de, de, de, de tentoonstelling beoogde ook... en ik hoop dat we dat kunnen gaan realiseren... maar beoogde ook om die veelzijdigheid van het werk en de rijkdom uh, te laten zien. 57 jaar is die geworden, Mike Kelly. Patrick van Mil, eh, zakelijk directeur van het Stedelijk Eek. Dank u wel voor het aan de telefoon komen. Graag gedaan. Dag. Dag. Ja, over Amsterdam gesproken. Daar is een vaarverbod ingesteld in de gracht in Oud-West en in en rond de Jordaan. Door delen van onder meer de Keizersgracht, Prinsengracht en Lijnbaansgracht... mag nu niet meer worden gevaren. De gemeente hoopt dat er binnenkort geschaatst kan worden. En om de ijsgroei een handje te helpen in Amsterdam is ook een sluis gesloten... Als de stroming in de grachten afneemt, dan zal het ijs sneller groeien. Tenminste, dat hoopt de gemeente. Sport. Legendarische bokstrainer Angelo Dundee is overleden. De Amerikaan werkte ruim 20 jaar samen met Mohamed Ali... en heeft ook andere wereldkampioenen als Sugar Ray Leonard en George Foreman onder zijn hoede gehad. Dundee werd gezien als bedenker van de tactiek van Mohammed Ali... in diens gevecht om de wereldtitel met Foreman. Tijdens dat gevecht, bekend geworden als de Rumble in the Jungle... hing Ali veelvoudig in de touwen om krachten te sparen. En hij won dat gevecht door een uh, vermoeide Foreman in de achterronde knock-out te slaan. Dundee was ook Ali's trainer uh, tijdens de thriller in Manila... het titelgevecht met Joe Frazier. Angelo Dundee, hij is 90 jaar geworden. De Nederlandse waterpolomannen doen toch mee aan het Olympisch kwalificatietoernooi. Oranje werd vorige week tiende op het Europees kampioenschap in Eindhoven... en had zich aanvankelijk niet geplaatst voor het toernooi. Nederland neemt nu de plek in. Die is vrijgekomen doordat het continent Afrika geen gebruik maakt van het ticket voor het OKT. Het Olympisch kwalificatietoernooi voor de Spelen in Londen... wordt in de eerste week van april gespeeld. Dat doen ze in Canada. De beste vier gaan naar de Spelen. En dan hebben we verkeersinformatie. John Tsuhoka bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Op de A27 Utrecht naar Almere staat uh, voor het knoop met 2 twee kilometer. De file loopt door op de A28 naar Amersfoort. Daar staat tussen knopen met en Afrit den Dolder 3 kilometer wegens spoedreparatie. Bij de afrit den Dolder zijn twee rijstokken dicht. Je kunt ook het beste bij knopen met weer omrijden via Arnhem over de A12 en de A30. Dan nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Het Egyptische parlement is in spoedzitting B1. Na de voetbalrellen van gisteren in het stadion van Port Said vielen 74 doden. Politie- en reddingswerkers zoeken nog steeds naar een vermiste jongen uit Luttelgeest... en een politieman uit Groningen. Die zijn mogelijk door het ijs gezakt. En in Amsterdam is een vaarverbod ingesteld in de grachten in Oud-West... en in en rond de Jordaan. Gemeente hoopt dat er binnenkort geschaatst kan worden. 12 over 12. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Na de reclame de NCRV met lunch.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 Als jullie tenminste aan de groep denken en niet alleen aan jezelf. Wie is de mol? Iedereen verdacht elkaar van van alles. Vanavond om half negen bij de Avro op Nederland 1. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de makers van het VPRO-programma Nederland van Boven zijn op iets ondefinieerbaars gestuit en roepen nu de hulp in van het publiek. Hebben zij een uvo vastgelegd of is het iets dat meer voor de hand ligt? We gaan er zo meteen over praten in het Media Forum. Katrien Kijl, een van de presentatoren van 5 op 2. Het programma begint komende maandag weer. En cartoonist Ruben L. Oppenheimer. En het gaat onder meer over het plan van 538 DJ Ruud de Wild. om zo'n programma in mei vanaf een bijzondere locatie te doen. Lieke van Lexman stuurt net een sms'je dat ze, dat ze het heel goed vindt. 3 mei dat we een uitzending gaan doen vanuit kamp Auschwitz. En de nationale nieuwsquist gaat ook gewoon elke dag door. Vandaag is de kandidaat Guido Doeven en die komt uit Breda. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Al Jazeera is de winnaar van een van de Four Freedoms Awards. Het Arabisch nieuwsstation krijgt de onderscheiding voor de inzet voor de vrijheid van informatie. Het tv-station wordt geroemd om de inspanningen om onafhankelijk het nieuws te brengen voor een internationaal publiek. Al Jazeera bestaat sinds 1996 en heeft Qatar als thuisbasis. Tijdens de Arabische lente waren de verslaggevers overal te vinden... De Nederlandse en Amerikaanse Roosevelt Stichting reikt de prijzen begin mei uit. En een andere winnaar dit jaar is de oud-president van Brazilië, Lula da Silva. Hij krijgt de internationale For Freedom's Award. Oké, okay, leiden, ten af. 3, 2, 1, go! 8 miljoen 621. Radio 2 en 3FM waren in november en december de best beluisterde radiostations. Dat blijkt uit de jongste luistercijfers. Radio 2 was in de meetperiode de koploper met een marktaandeel van 13,1 procent. De publieke zender stoot Radio 538 daarmee van de eerste plaats. Ook 3FM ging 538 voorbij en staat op plaats nummer 2. Succes is vooral te danken aan de top 2000 van Radio 2 en Serious request van, radio, van 3FM. Radio 1 daarentegen, de zender waar u nu naar luistert, die doet het niet goed. Deze zender had in november en december een marktaandeel van 6,2 procent. Vorig jaar in dezelfde periode was dat nog 8. Volgens een woordvoerder van de publieke omroep... heeft de daling bij Radio 1 nog steeds te maken met de problemen met de zendmasten. Nog meer cijfers uit Omroep Land. De speelfilm De Hel van 63 heeft gisteravond bijna 2 miljoen kijkers getrokken. Daarmee werd een record geboekt. Geen enkele speelfilm wist de afgelopen 7 jaar zo'n grote groep kijkers aan zich te binden. De KRO speelde in op de Elf Koorts... en brak de programmering speciaal open voor deze film over de Tocht der Tochten. Overstrok een ander programma nog meer kijkers. De NOS-documentaire over 10 jaar Willem-Alexander en Maxima... was goed voor 2,3 miljoen kijkers. De radio-uitzending van Radio 538 vanuit Auschwitz. Het is een niet-alledaagse combinatie. DJ Rutte Wild gaat het doen op 3 mei. Dat is een dag voor dodenherdenking in Nederland. Rutte Wild is nu aan de telefoon. Ruud, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, waarom? Uh, omdat ik het mijn dochter wilde uitleggen. Mijn dochter is inmiddels net 90 geworden. En ik dacht, dat is wel uh, een uh, zinvolle. Uh, uh, nou ja, zinvol om dat te doen in de Maar wat, wat ga je precies doen daar? Dat, uh, nou, ja, de, de, ja, de, nou ja, eigenlijk uh, het verhaal. Het verhaal brengen. Maar ja, daar voel je wat niet. Ik. Daar voel ja, deze, deze zit weer in de radio, Vlatus, vrijdag, denk ik. We zitten door elkaar heen te praten. Uh, maar ik bedoel, daarvoor hoef je niet per se naar iets om dat verhaal te vertellen. En waarom niet? Maar kan je toch ook gewoon vertellen? Ja, ja, je voelt het daar toch. Het is een speciale omgeving. En uh, ik denk dat het veel zinvol is. Ik ben er nog nooit geweest. Ik uh, kan met mijn kind niet uitleggen hoe dat voelt. En, en het is de bedoeling om je programma daar gewoon te doen zoals je het normaal doet, maar dan vanaf die locatie? Ja, meneer. Leg eens uit, wat, wat voor speciale dingen dan nog? Nou ja, uh, de, de, de, de, als je daar rondloopt, is het natuurlijk anders dan dat je vanuit een veilige studio de dingen vertelt. Het voelt natuurlijk anders. Uh, ik heb nog nooit in de gastkamer gestaan. Dus ik, uh, en ik wil het met dochter uitleggen. En het valt toevallig ook in de week, nou ja, toevallig niet. Het valt in de week dat Pierre Fortuyn tien jaar... Uh, geleden vermoord. En ik wilde niet dat dat uh, des van mijn leven een appendix is. Dus ik dacht, ik ga wat anders doen. Ik heb een heel veel uh, interviewaanvragen gekregen hoe ik daar wat over wilde vertellen. Mm. En dat wilde ik juist niet omdat ik, uh, ik ben, uh, was toevallig een passant en uh, ik denk dat nou, dat komt mooi uit. En uh, als je de, de uh, berichten ziet afgelopen weken, van het uh, opkomende antisemitisme en rassenhaat, discriminatie, namelijk. Nou, dit is de juiste tijd om er wel iets aan te doen. En, uh, en voor alle eilijkheid, het is geen populistisch programma wat ik daar wil maken. Maar gewoon alleen maar het vertellen, het registreren wat je voelt, wat ja. je ziet, wat je hebt gehoord. Dus je gaat je tonen en zo behoorlijk aanpassen lijken. Ja, natuurlijk. Ik ga er geen spelletjes doen. Nee. Maar het moet ook, het hoeft ook geen, geen grafstemming uh, met uh, alle respect maar, te, te worden. Nee. Ik wil gewoon een, een verhaal vertellen en een verhaal aanhoren van mensen die er goed over kunnen vertellen. En dat kan beter op zo'n plek. En uh, dat komt niet, niet uh, aan als ik op, uh, op de dam ga staan en ook niet in de studio. Daarvoor moet je gewoon, moet ik persoonlijk gewoon naar Auschwitz. Ja. Dan, uh, uh, en dan hoop ik een mooie vertaling van te kunnen maken. Nee, ik begrijp dat wordt ook een mini-documentaire gemaakt? Ja, Jessica Valerius gaat mee. En uh, Nederland 3. Het toch over Zeppelin. Want die Jessica Valerius maakt normaal ook uh, documentaires. Dat wordt een filmdocumentaire, uh, film voor de, duidelijkheid. Ja. niet voor de radio in ieder geval. Zij maakt, ja. zij maakt iets op film dat ook te zien is. En je zegt ook, de aanleiding is jouw dochter van 9. Uh, 538 heeft over het algemeen een jong en, en uh, snel wild publiek. Denk je dat er, ja. Ja, dat, dat er animo voor is? Uh, ja, ik denk, uh, ja, ik denk het wel. Eerlijk gezegd, ik zou, als ik, als ik een luister, daar heb ik me in verplaatst, zou ik het willen horen? Ja, ik zou het wel willen horen. Kijk, ik heb, met, ik heb niet zo heel veel met een, met een meneer met heel veel medailles die kans ligt. Dat raakt mij minder, denk ik, dan dat iemand uh, die ik op gelijke hoogte zie een verhaal vertelt of laat vertellen of me meeneemt op een, op een reis. Ik denk dat dat, uh, ik hoop, laat ik het zo zeggen, uh, ik heb de ijdele hoop dat dat me lukt. En je zegt eigenlijk in de zijlijn dat het voor jou ook een beetje een reden... om gewoon even uit Nederland weg te zijn in verband met die tien jaar herdenking uh, Pim in Nee, nee, nee, nee, dat niet. Niet uit Nederland weg te zijn. Maar daar vooral niet veel aandacht aan besteden, want oh. ik, daar is alles over gezegd. Ja, ja duidelijk. Drie mei. En, en, en tien jaar is maar een nummer. Alleen het wordt nu een evenement uh, gemaakt. En uh, de, de, wat, ik, wat ik al zei, ik werd, werd bedolg onder een aantal aanvragen. En ja, weet je, ik was maar een, een, een voorbijganger. Ik stond toevallig naast Fortuin. En dat was het. Ja, duidelijk. 3 mei gaat het gebeuren op Radio 538. Uh, dank wil dankjewel. Oké. Okay, Hoi. Dag. Altijd kijken of ik rechts kan passeren. Dat kan nou niet. Rechts. En nou, nee, laat nou maar. Nou, oh, oh, oh. Nog een keer toeteren. Nou, pak hem nou, hè. Over, over die vluchtstrook. Kom op, over die vluchtstrook. Pak die vluchtstrook. Dichter langs en meteen naar rechts breek. Meteen. Zodra je erbij bent, druk je hem al ja, in de berg. Eerder naar rechts. Maar eerder naar rechts, ja. meteen naar rechts. Hè? Ja, voor de mensen die dit niet meteen hoorden, dat zijn natuurlijk Van Koot en de Bie... met wat onbekendere sketches uit hun omvangrijke oeuvre. Zondag begint bij de VPRO een driedelige documentaire over het koppel... gemaakt door Koen Verbraak. En tegelijkertijd komt de omroep met allerlei onbekend materiaal van Van Koot en de Bie. Dat is te downloaden in de webwinkel opgedoken uit twaalf verhuisdozen... die in de fietsenkelder van het Simplistisch Verbond stonden, zegt de VPRO. De NCV mag van de rechter de naam Paperclip blijven voeren... voor radio- en tv-programma's en ook voor de nieuwsbrief. Het bezwaar van de stichting Paperclip, die dancefeesten organiseert... dat is afgewezen. Sinds de jaren tachtig maakt de NCV al Paperclip Radio en TV... gericht op jongeren. In 2010 kwam daar een online magazine bij... gericht op een wat oudere generatie. Maar dat digitale initiatief was tegen het zerebeen van die stichting Paperclip... die een website onder deze naam beheert. De rechter meent nu dat het publiek de twee initiatieven echt wel uit elkaar kan houden. <tiedert> Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Dat zal u niet ontgaan zijn. Vandaag is het tien jaar geleden dat prins Willem-Alexander en Maxima met elkaar trouwden. De traan, de rijtour en ook de kus. Ze staan allemaal op ons netvlies gebrand. Maar hoe begon 2 februari 2002 ook alweer? Een Klein stukje uit het ochtendjournaal van toen met Debbie Petter. Dames en heren, goedemorgen. Amsterdam lijkt helemaal klaar voor 2-2-2. Tien maanden lang is er gewerkt aan de voorbereidingen van het huwelijk. Maar toch zijn er altijd zaken die pas op het laatste moment geregeld kunnen worden. De tramregels op de route van de Koninklijke Rijtoer werden met kilometers touw dichtgestopt. Zodat de Gouden Koets er geen last van heeft. Zwervers werd door de politie verzocht een andere plek te zoeken. En opnieuw reden sleepauto's af en aan. Maar natuurlijk waren de echte Oranje-fans er ook. Zij brachten de nacht door voor het paleis. Ik wil het heel graag zien. Ik wil de sfeer proeven en ik wil het gewoon zien. Dus dan moet je vooraan staan. Iedere rioolput rond de dam werd door de explosieve verkenners van de politie grondig doorzocht en verzegeld. Na 11 september wordt ook bij het Koninklijk Huwelijk rekening gehouden met een terroristische aanslag. En op de plek waar het allemaal gaat gebeuren, vlakbij de beurs en de Nieuwe Kerk, kortom op de Dam, staat verslaggever Margriet Bransma. Ja, Margriet, jij volgt de voorbereidingen al de hele week. Kan er überhaupt nog iets misgaan? Nou ja, het kan natuurlijk altijd, maar aanwijzingen dat er grootschalige rellen zullen komen... zoals in 1980 bij de inhuldiging van koningin Beatrix, die aanwijzingen zijn er niet. Nou, het bleef inderdaad vrij rustig in de hoofdstad. Wel gooit iemand tijdens de rijtour nog een plastic zakje met witte verf... tegen de gouden koets aan, maar de dader werd gearresteerd. En wilt u die kussen, die tranen allemaal nog een keer zien... kijk dan straks om kwart over twee naar Nederland 1... waar de NOS dan de mooiste momenten van het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima nog een keer uitzendt. Lunch met Jurgen van den Berg... De VPRO probeert Nederland al een paar weken te verklaren van boven. De serie Nederland van boven wordt goed bekeken en ook hoog gewaardeerd. En nu zijn de makers van het programma bij de montage op iets opmerkelijks gestuurd. Waarvoor niet direct een verklaring is. Iemand uh, heeft het al zelfs over een ufo. Uh, uh, ik geloof dat het zelfs al is aangemeld officieel. Jasper Koning, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de eindredacteur van Nederland van boven. Ja, wat, wat is er precies aan de hand? Ja, wij uh, hebben bij het bestuderen van beelden een, een object in beeld zien vliegen. En we weten zelf totaal niet uh, wat dat is. Dus dat hebben we online maar gezet in de hoop. En uh, de, met het idee dat misschien mensen het wel kunnen herkennen en ons kunnen vertellen. Wat er uh, is, oh, voor onze camera langs is gevlogen. Ja, be, be, geef eens even een C-element. Ja, het is een soort zwarte bol. Die, die in een rechte lijn best snel in één keer door het beeld uh, schiet. En, en de, de snelheid, dat lijkt... En vorm lijkt een vogel uit te sluiten. Ja, en het is verder een beetje lastig te zien wat het precies is, maar het glimt ook een beetje. Dus dat, dat leidt ook tot speculatie dat het misschien iets metaalachtig zou moeten zijn. Dus ja. dit, dit is echt een gek ding. Maar het is niet een, een UFO wordt gezegd onmiddellijk natuurlijk, maar daar geloven we toch niet in. Nou. Kijk, letterlijk is een ufo een uh, unidentified flying object. Ja, ja. Dat is daar, zo. zo hebben we het zelf genoemd. Ja, het vliegt, we weten niet wat het is. Het is een object. Dus ja. het is in die ja. zin een ufo. Ja. Um, ik zeg even tegen onze luisteraars, het, is, het filmpje staat ook op onze site. Uh, en het wordt Mensen die nu via internet meekijken, wordt het ook een paar keer herhaald. En we zien inderdaad een zoja soort zwarte klomp uh, van iets uh, voorbij vliegen. Ja. Heb, heb je al tips gekregen eigenlijk? Ja, we hebben heel veel uh, reacties binnengekregen. Ook heel veel mensen die zich afvroegen, ja, dus ja, was het is vast een publiciteitsstunt. En dan, ik vertel jullie straks wat het is, maar nou, dat is het niet. We weten het gewoon echt niet en we zijn zelf benieuwd. Uh, de, de wetenschapsredactie van de VPRO zelf, die zegt, het is, kan een zeearend zijn die uit de zee opduikt. En die, die, die schijnen bij Oostvaardersplassen te leven en bij de Waddenzee uh, te jagen. Want daar hebben we hem gefilmd tussen Haarlingen en Terschelling. En andere mensen zeggen een, dat het een uh, militair onbemand vliegend voertuig kan zijn. Oh nou ja, ja, dat kan ook nog natuurlijk. Die zitten ook wel in dat, in dat gebied natuurlijk, de militairen. En, en jij, jij bezweert met de hand op het hart uh, dat het geen hoax is. Want uh, ik, ik zag dat de laatste aflevering van Nederland van boven eraan komt. Dus het is natuurlijk wel een leuke publiciteit dus om nog wat extra kijkers te trekken. Nou, we hebben er wel even mee gewacht met de timing om het nu uh, naar buiten te brengen. Inderdaad omdat die laatste aflevering ook over het luchtruim gaat. Maar we weten het zelf echt niet. De, de, de cameraman en de helikopterpiloot zijn er tijdens vliegen niet opgevallen. Dus we hebben het pas zelf bij het bestuderen van de banden achteraf... zagen we het in één keer voorbij komen. Ja. Ja, we hebben natuurlijk heel veel gefilmd. En ja, dit zie je dan in één keer. Ja. Nou ja, Mensen kunnen gewoon naar, die, uh, naar jullie uh, website gaan... Natuurlijk en, en uh, eventueel nog tips geven wat het uh, dan uiteindelijk is. En we hopen dan het antwoord ooit te krijgen. Uh, ik zei het al, komende dinsdag de laatste aflevering... komt er eigenlijk een vervolg? Uh, dus daar zijn we wel heel hard over aan nadenken. Er ligt op dit moment nog geen, uh, geen concreet plan. Maar ja, gezien dat er zoveel uh, naar Nederland van boven is gekeken... en mensen het ook waarderen om uh, de mooie beelden... en een hele andere manier van, uh, van televisie maken... wat langzamer, wat meer rust, willen we daar zeker... Uh, kan ik me voorstellen dat daar een vervolg op gaat komen. Ja, goed. Nou, voorlopig eerst dinsdag de laatste. En dan komt er geloof ik nog een soort slotbijeenkomst ook, hè? Ja, op uh, 9 februari gaan we in Pakhuis de Zwijger... Uh, de, de serie Feestelijke afronden En dan hebben we het ook over zoiets als Slow TV... en uh, de datavisualisaties uit uh, het programma. Gaan we dan ook nog eens uh, over hebben. En wie weet, wordt daar dan ook het antwoord gegeven... op uh, dit mysterieuze verschijnsel... wat dan zomaar ineens voor jullie camera's voorbij kwam vliegen? Wie weet, ik zag nog één man trouwens die helemaal had uitgerekend... op hoe de wind stond op die dag dat we het gefilmd hebben... en dat hij weer ballonnen bij uh, assen had losgelaten. Oh. Solar balloons, een soort vliegende vuilniszakken zeg, ga je niet, zijn dat. En hij is ervan overtuigd dat we dat hebben gefilmd. Kijk aan, nou, daar lijkt het inderdaad ook wel een beetje op. Ja. Uh, we, we, we horen ongetwijfeld uh, als het ministerie, mysterie is opgelost wat het, uh, wat het dan is. Dankjewel Jasper Koning. Graag gedaan. Eindredacteur van Nederland van Boven. In het mediaforum hebben we vandaag Katrien Kel, presentatrice van uh, 5 op 2. Wat komende maandag weer begint. Ja, op 5, Nederland 2. Nou, enorm. Is dit echt waar of niet? Ja, nee, dus lacht niet je lacht niet overtuigend. Oh ja, je lacht er een beetje bij namelijk. Ja, dus... ik ga er niet bij huilen. Nee, graden. want we hebben van de week Sipke Jan even gehad. Uh, die vertelde dat de opzet anders is dat, ja. dat weten we intussen. Dus ja. vertrouwen erin dat het... Ja, uh, goed komt. ja, ja, ja. En ik heb ook een hartstikke leuk onderwerp maandag. Dus ik ben helemaal blij. Wat is dat? Uh, ja, dat gaat natuurlijk over de, uh, de koning van de koningin Elisabeth. Want dat is dan oh, ja. 6 februari, geloof ik, 60 jaar geleden. En uh, ja, dat was natuurlijk een enorm event in die tijd. En, uh, want je had, de, niemand had toen nog tv. Dus je Daarvoor naar de bioscoop om, uh, om die beelden te zien, ja, ja. ja. Oké, okay, dat, dat zit er komende maandag in. Um, uh, de andere kandidaat, uh, in of kandidaat, zeg ik, het lijkt wel een quiz. <laughs> ja, uh, ja, een de beetje. andere deelnemer aan het mediaforum is Ruben L. Oppenheimer, uh, cartoonist. Uh, Ruben, um, ja, je hebt die beelden ook gezien. hè uh -huh. van die, van die, ja, wat is het, UFO? Nou, we hebben er net uh, uh, Katrien en ik even naar zitten kijken voor uh, voor wie je naar binnen kwamen en. Als je de beelden heel goed bekijkt, in die slow-motion, lijkt het alsof je onder dat zwarte object iets van een touwtje ziet hangen. Dus het is en, een vuilniszak. Het is een, volgens mij een op, <laughs> volgens ons is het een opgeblazen vuilniszak. Nou ja, maar het is, het wat wat zijn die weerballon? Is. Ja, ja. Ze Ik hoop dat het, iets, natuurlijk, dat het iets spannends en iets buitenaards is of, of zo, Maar het, het, het, ook een Dresers, Ja, die schrijft voor dat het waarschijnlijk eh, het meest voor de hand liggende is. De meest voor de hand liggende oplossing is vaak eh, is het al, juist antwoord. En, en deze kandidaat gaat voor uh, de ballon. Ja, die krijgt de hoofdprijs. Nog even één ding. Die die, we hebben net gezegd, die, uh, de hel van 63. Die film die werd gisteravond ineens ingelast door de, door de KRO. Want ja, er ja, is toch een soort van koorts. Vooral volgens mij in de Randstad aan de gang. Maar... In het Noorden zijn ze allemaal heel rustig. Van, nou ja, Dit kennen we allemaal wel, maar goed. <laughs> uh, meer dan 2 miljoen kijkers? Ongelooflijk. Ja, ik vind, vond het ook zo'n goede zet van de KRO. Dit soort acties zou de publiek omhoog veel vaker moeten doen. Bij ons hebben die, die film natuurlijk op de plank liggen. Nou, dan is er iemand die een briljant idee heeft. Die zegt, jongens, iedereen is bezig met die kou. Nu eruit ermee. mee. En uh, heel knap. Ja, goed gedaan. Moeten dus, ze vaker doen. Dus vanavond een film zoals Independence Day over ufo's. Uh. <laughs> ja, goed. Jullie blijven zitten, we praten zometeen uitgebreid door over, over zaken die aan de orde zijn. Eerst is hier over echte zaken die aan de orde zijn door Megens. Radio 1, het NOS-journaal.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 Friso Wouda, 30, is mogelijk te zien op luchtbeelden... die gisteren van het Schildmeer zijn gemaakt vanwege een milieuinspectie. De Nederlandse marathonschaaters komen eerder terug uit Oostenrijk. De ploegleiders korten de Grand Prix op de Weißenzee in... zodat de schaatsers komende week in Nederland wedstrijden kunnen rijden. Zaterdag keren de toppers naar de alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk... zo snel mogelijk terug. En nog meer reisnieuws. In Amsterdam is een vaarverbod ingesteld in de grachten in Oud-West... en in en rond de Jordaan. De delen van onder meer de Keizersgracht, Prinsengracht en Lijnbaansgracht... mag niet meer worden gevaren. De gemeente hoopt dat er binnenkort geschaadst kan worden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Er is veel zon, maar warm wordt het vanmiddag niet. De middagtemperatuur varieert van min 3 op de Wadden en in Zeeland... tot min 6 in Limburg en de Achterhoek. De wind neemt geleidelijk in kracht af, waardoor het wat minder koud aanvoelt. Vanavond en komende nacht is het helder... en komt het tot matige en plaatselijk strenge vorst. Aan het einde van de nacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe... Morgenochtend gaat het vanuit het noorden sneeuwen. In de middag bereiken de sneeuwbuien ook het zuiden van het land. Gemiddeld valt er een centimeter of drie, maar lokaal kan dit oplopen tot zes centimeter. In de kustgebieden kan morgen tijdelijk een graadje dooi optreden. In de rest van het land blijft de temperatuur onder nul. Zaterdag is het weer zonnig en koud, met maximumtemperaturen ruim beneden het vriespunt in het hele land. Zondag na de storing vanuit het westen. Dit levert mogelijk wat sneeuw op in het noorden en westen van het land, maar tot overtuigende dooi komt het niet. Volgende week hebben we nog een aantal dagen droog en koud winterweer. Later in de week wordt de verwachting wat onzeker. ANBW, verkeersinformatie met files op de A27 Utrecht richting Almere. Daar staat tussen de krooppunten Lunetten en Rijnsweer 2 kilometer. De file loopt door op de A28 naar Amersfoort. Daar staat tussen knooppunten Rijnsweer en Afrit en Dolder 3 kilometer... vanwege een spoedreparatie. Daardoor zijn bij de Afrit en Dolder twee rijstroken afgesloten. Dit is Radio 1... Lunch, het Mediaforum. Al gezegd, met Katrin Kijl en Ruben L. Oppenheimer. Um, ja, het gaat heel veel over uh, Willem-Alexander en Maxima. Vanavond is dat uh, interview te zien met Linda de Mol uh, bij RTL. Het gaat vooral over het Oranjefonds. Er uh, is veel over gezegd al de afgelopen tijd. Is zij nou de aangewezen persoon om dat gesprek te voeren? Jij? Nou, volgens ik heb ergens gelezen dat Linda zei dat blijkbaar het koninklijk paar zelf mocht kiezen door wie ze geïnterviewd werden. Nou, en als dat dan blijkbaar Linda is, ja, ik ben er alleen maar jaloers op, hoor. Dus uh, mij moet je het verder niet vragen. Ik ja. niet. Jij niet? Nee, zij liever dan ik. Want? Ja, ik heb niks met dat Koningshuis. Ik uh, oh, nee, ja, zeg dat, me wel dat dat voor sommige mensen heel raar is. Omdat ik net een, uh, een boek heb geïllustreerd. Over uh, de uitspraken van Willem-Alexander door de jaren heen. Maar ik, ik, ik ga daar niet voor zitten. Ik, ik, ik heb tien jaar geleden heb ik ook met een half oog heel even gekeken naar dat huwelijk. Ik herinner me dat het toen veel, veel warmer weer was dan nu. Maar ik, ik heb er heel weinig mee. Ik kijk liever voetbal. Ach, het is toch folklore. Het is gewoon leuk. Daarom, nou, ik kijk liever voetbal. Misschien moet je dan juist wel zo'n gesprek doen, Ruben. Misschien moet je dan juist wel zo'n gesprek doen... als je dan ja, een beetje kritisch ze, kan ze, zijn. Ze, ze interesseren me zo weinig. Hmm. Ik, ben, uh, ik ben zelf geen ontzettend grote royalist... Uh, ik vind het prima dat die mensen er zijn... en allerlei linten doorknippen. Maar ik, heb, ik ben echt heel, heel matig geïnteresseerd... in, in de zielenroerselen van, uh, van nou ons ja, toekomst. Nou ja, ging het maar over de zielenroerselen. Ik, uh, <laughs> ik ben bang dat het daar echt niet over nee, gaat. Nee, want het gaat vooral over het Oranje Fonds begrijp Tuurlijk, ik. En, ja. en, ik, en, ja, ik heb zelf ook wel eens mensen van het Koninklijk Huis geïnterviewd. En je van tevoren zeggen ze toch... daar mag het niet over en daar mag het niet over en daar mag het niet over. Het moet altijd opgenomen worden en dan moet altijd in gemonteerd worden. Mm. Dus nou ja... Bon, wat dat betreft. Het kan juist ook heel goed werken. want ik bedoel, Meestal worden daar dan van die uh, nou ja, types als Paul Witteman voor, ge, voor gevraagd. Hè? Echt een een vanwege. Ja, wat journalistieker interview mm -hmm. te doen. Maar je kan, het kan juist ook heel goed werken om iemand... De ja, te daarom. Zetten, ik ik denk, laten we dan eerst maar eens even afwachten en laten we daarna maar eens oordelen. Goed, vanavond wordt het uitgezonden, dus dan mogen we morgen daarover oordelen. de Bildt, we hadden het met even aan de telefoon. Gaat op 3 mei uitzenden van het Auschwitz. Hij gaat er eigenlijk met zijn hele programma uh, heen. Um, Katrien, wat vind jij daarvan? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, toen ik het eerste hoorde... toen dacht ik, oh, Ruud de Wild, dat is nou wel de laatste die ik uh, daar zou verwachten. Maar uh, Jessica Valerius, die maakt een documentaire en die ken ik vrij goed. Dus die heb ik even gebeld. En die zei... Um, ja, weet je, ik hoorde hem gisteren op de radio vertellen... dat zijn dochter eigenlijk helemaal niet weet wat Auschwitz is. En dat hij haar dat niet kon uitleggen. En dat dat zijn motivatie was om erheen te gaan. En toen hoorde Jessica dat weer. En die belde hem spontaan en zei... dan ga ik met je mee, dan ga ik opname maken... zodat je dochter daarnaar kan kijken. Dus, laat maar zeggen... Um, ja, en toen dacht ik ineens, nou... Wat wij allemaal geprobeerd hebben met serieuze documentaires en noem maar op... dat heeft geen zoden aan de dijk gezet. Want in feite weten heel veel jonge mensen totaal niet wat er gebeurd is. Sterker nog, mm -hmm. er zijn hele grote groepen die het gewoon ontkennen. Nou, ik kan ze verzekeren, mijn uh, grootvader en grootmoeder zijn daar vergast. Dus het is echt gebeurd. En uh, ja, dan vind ik het gewoon toch wel verfrissend... dat uh, mensen die je er helemaal niet mee zou combineren... dat die dat nou juist is gaan doen. Ja, Ruben. Mee eens, helemaal. Ik had diezelfde eerste reactie, hoewel die bij mij meer een schaterlach was, toen ik het hoorde. Ik dacht Waarom? Dat, omdat Waarom? ik dacht dat het een grap was: 538 gaat uitzenden in Auschwitz. Ik dacht van ja, wat is de catch? Oh ja. Maar, <laughs> toen ik vervolgens uh, uh, daarover nadacht, vond ik het ineens helemaal niet zo'n gek idee. Waarom zou juist niet iemand die je daar totaal niet zou verwachten, ja. juist iemand die niet van een icon of een, of een wat serieuzere achtergrond is, die weer op eenzelfde publiek, hè, dezelfde parochie gaat preken, Precies. die je toch ja. al weet. Waarom zou niet iemand van een jongere uh, zender, uh, die een populair programma maakt, daar een uitzending maken? En jij vroeg net, ja, dat kan toch ook vanuit je studio? Nee, mm. hey, ik ben er met hem eens, als je daar bent. Nee, dat is wat, ook zo. De, de, de, Ik denk, Ik ben er zelf ook nog nooit geweest, hoewel ik ook een familie die geschiedenis daar heb. Uh, ik ben daar nog niet aan toegekomen. Ik denk dat ik dat ook misschien eigenlijk nooit wil. Maar uh, als je dus weet dat daar uh, heel veel mensen... En jongere mensen, 30 jaar en jonger bijvoorbeeld geen weet van hebben. Ja. Um, waarom zou je dan niet daar een uitzending maken... met dat gevoel dat je daar krijgt? Ik weet niet, we moeten het ook weer gaan beoordelen... Ja. op hoe het, hoe het is. En, um, ja, ik ben ik, bijvoorbeeld wel heel erg benieuwd naar wat voor soort muziek... Precies. Het, ja. he, want is het is natuurlijk en wel een muziekzender. waar mensen dus, kunnen bellen. Um. Nee, okay, uh, spelletjes maar, gaat niet, het, door, doet zei hij niet zei die al. Maar, maar, maar inderdaad, dat is muziek. Want ja. elk liedje heeft ook... Ja, moet, heeft je moet ook. dan met de tekst al rekening ja, mee houden. Precies. Ik wist ooit het, het verhaal toen met... Frits Pits, die per ongeluk Roberta Vlek draaide, geloof ik. Die draaien, I'm a trainer, I'm a trainer, I'm a tjuk a Ja, trainer Dat lijkt me ook niet echt. Die draai ze op 5 uur sowieso niet, want dat is al een hele oude plaat. Punt. Nee, maar, bedoel, dat is natuurlijk allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. De toon, Ik bedoel, Het zijn programmamakers en ze weten echt wel wat ze doen, dus dat zullen ze wel rekening mee houden. Maar ik vind op zich, misschien zou het wel eens zo kunnen zijn dat we nou eindelijk eens door Rutte Wild een publiek bereiken wat anders gewoon niet te bereiken is. En dat dat vind ik op zich uh, de moeite van het proberen waard. Ja. Um, uh, over 15 jaar wel. want dat heeft iedereen natuurlijk. Dat is een commerciële zender. Die moeten ja, vooral ook geld verdienen. Maar uh, je merkt dat ze de laatste tijd wat meer uh, maatschappelijk betrokken zijn. In ieder geval dat proberen uit te stralen. Ze hebben vorig jaar een hele actie rond Word Child uh, ook gedaan. Uh, nou ja, nu dit weer. Prima, toch? Ja. ja. En inderdaad de om de jonge, met name die jonge doelgroep te ja. bereiken. Ja, maar... Um... Dat Op een gegeven moment heb je ook een paar jaar geleden... die, die hele actie gehad van... dat is natuurlijk geen commerciële omroep, maar BNN. Uh, met, die, met die hele donorshow. Ja, Waarom wel. zou een jongere organisatie of een... Een omroep die je eigenlijk alleen maar kent van het snelle en het hippen, niet af en toe ook dit soort dingen kunnen doen. Ja. Ik vind het alleen maar mooi. Ik vind het en prima uiteindelijk denk ik dat door die donorshow meer mensen op het probleem van de dono donoren zijn uh, gedrukt. Op het hmm. feit dat, dat, dat er een tekort is. Dan welk ander uh, ding ook. Dus wat dat betreft denk ik, nou oké, okay, laat ja. we maar nee, wie proberen. Wie weet wordt dit gewoon een serie. Maar laten we 5, 3, ook 3, 4, even benefit the de benefit of de doubt geven. niet meteen uh, alles weer nee, nee, afzeiken. Want nee, maar dat doen we toch niet? Het. Nee, oké. Okay, nee, nee, het is goed. meer een open. Ik, bedoel, ik ik ik ken ik een beetje vanuit, ik heb een tijdje wat bij 3FM ook gedaan. Hè? Dat is gewoon een jongen die sowieso uh, wel betrokken in het leven staat. Dus, uh, Zeker. dus ik, ik ga echt wel uit van zijn goede bedoelingen. Um, dan iets anders. Een kort filmpje uh, dat de rechtbank in Haarlem heeft laten maken... om het vonnis in de grote vastgoedfraudezaak Klimop te verduidelijken. Dat uh, filmpje heeft 10.000 euro gekost. Schrijft de Telegraaf althans. En in dat filmpje figureren Playmoy, uh, Playmobil uh, figuurtjes... En een, uh, nou ja, een voice-over legt dan uit uh, wat er precies in die zaak is gebeurd. Laten we daar even naar luisteren. In plaats van 1 miljoen betaalde bouwfonds 5 miljoen aan de projectontwikkelaar. Hiermee werd een potje van 4 miljoen gecreëerd. Dit verschil van 4 miljoen werd vervolgens met valse facturen... en valse contracten naar de verdachten weggesluist. Ja, um, 10.000 euro... Ja, dat klinkt misschien heel veel, maar voor zo'n animatiefilmpje, ja, ik bedoel, ze hebben waarschijnlijk gewoon de volle uh, commerciële tarieven gerekend, en dat zou ik ook doen als ik zo'n uh, bedrijfje was. Ik, uh, ik uh, vind het helemaal niet zo raar dat dat filmpje 10.000 euro kost. Ik vind het raar dat iemand van justitie blijkbaar toestemming geeft om zo'n filmpje voor dat geld te laten maken. Met Playmobil, dat vind poppetjes. Ik, Met Playmobil poppetjes. Ja, ik wil donderop zeggen. Weet je waar <lacht> ik me nou kwaad over maak? Nee, dat uh, niet lachen, Jurgen, want ik ben Echt heel serieus. <laughs> ja, ja. Weet je weet Ik maak me zo kwaad over die mensen bij Vestia. Die gewoon ja. hun handen niet thuis kunnen houden. Over uh, het Europese parlement waar maar gedeclareerd wordt. En nu dus uh, ook weer dit bij justitie. Ik wil, je weet dat iedereen krap zit. Dat alle mensen problemen hebben met hun hypotheek betalen. Dat iedereen uh, problemen heeft met alle verhogingen van, van tarieven van energie en noem maar op. En dan ga jij opdracht geven om 10.000 euro van gemeenschapsgeld uit te geven. Voor een filmpje. Wat uiteindelijk nog maar duidelijk maakt hoe je moet frauderen. Met want playmobil poppetjes. Met playmobil poppetjes, want dan denk ik, nou, als ik dit zie, oh, dit brengt me wel op een idee. Maar, dus mijn, het, ja, maar dit hadden wij op een woensdagmiddag toch met z'n tweeën voor, uh, voor 50 euro kunnen Nou, doen. nou vergis je niet, het is echt moeilijker dan je Het is wel iets hoger, het komt uh, <lacht> <lacht> ik weet niet wat jij hier krijgt, maar um. <lacht> <lacht> ik, ik bedenk me ineens, je, je, je houdt je, ik hou me hard vast, je moet toch niet denken dat, dat Ruud de Wilt nog luistert en dat hij op het idee komt om straks de Holocaust en Auschwitz te gaan uitleggen met een filmpje met playmobil poppetjes, maar um, <lacht> nou, ik denk dat hij meer smaak terzijde. heeft, eerlijk gezegd. <laughs> nee, ik, um, ik, <laughs> ik, ik, heb, ik zit eigenlijk nog alleen. Maar, ik, ja, jij kunt het net heel goed verwoorden, Katrien. maar ik zit alleen nog maar te denken steeds. Playmobil-poppetjes. Ah. Wie, wie heeft daar op een gegeven moment gedacht van. We moeten dit uitleggen. Er is een, is een, ik was ja, ik, toen is ik het filmpje gekeken had. Er zit natuurlijk was iemand ik, bij justitie die heeft een zoontje van vier. die ach, erg dol is op Playmobil. Dus die dacht van, laten we het zo doen. Ik begreep van dit hele verhaal een stuk minder nadat ik het filmpje heb gezien. Ik werd zo. Het, het totaal uh, van een stoel geduwd <laughs> door, het, door die, door die ja, geblokkeerd door die playmobil -popt. het leidt nogal af van de inhoud het, <laughs> het, nogal ik heb er drie of vier keer naar gekeken en ik snap er nou, niks, niks van. Even los van, van, van, van of het nou goed gedaan is of niet, maar de behoefte blijkbaar bij de rechtbank was om, om dat vonnis uit te leggen. Is, nou ja, dat, is dat een goed uh, dat idee? Dat vind ik op zich natuurlijk, want ze zijn heel vaak van, van die vonnissen dat je denkt: hm, waarom hebben ze dit nou? Weer dit praten? was ook een heel ingewikkelde zaak. En ja, maar als natuurlijk... u dan een cartoonist en om er een paar mooie tekeningen van te maken, kunnen we praten over de, Hoezo de prijs. Ik wel praten voor eigen parochie, helemaal <laughs> niet de eerste helemaal. Ik neem gewoon een, een professionele presentator. Zullen we het samen doen? De mevrouw die daar in dat filmpje zat, die kan ook nog wel naar bij. Je ziet maar wel de laatste jaren, en wat is Hans Dijkstal ooit begonnen met zijn Jip en Janneke uh, taal. De, uh, de behoefte bij overheden, en nu bij de, dan bij de, bij, de, bij, de, bij de rechtspraak om aan het volk op een simpele manier uit te leggen wat men doet. Om maar vooral Henk en Ingrid te pleasen. En ik, uh, ik heb me ook afgevraagd voor wie is dit filmpje? Is het voor mij? Is het, is het onderdeel van een... Van een, van een... Persuiting. Ja. Voor wie is dit? Wie moet het begrijpen? Henk en Ingrid, de mensen die dus waarschijnlijk uh, toch al niet geïnteresseerd zijn in wat de zakkenvullers en weet ik veel hoe de uh, mensen worden opgeschreven uh, uh, mee bezig zijn, die, die gaan hier ook, die, die worden hier ook niet wijzer van. Dus het is, voor mij is het uh, over mijn hoofd, omdat ik er niet naar kan kijken zonder in de lach te <lacht> schieten. Maar voor de mensen waar het waarschijnlijk voor bedoeld is, ja, die raak je er ook niet mee. Ja. Dus het is 10.000 euro volgens mij op een verkeerde manier uitgegeven. Ja, ja. Oké, okay, dat is ook duidelijk. Facebook gaat naar de beurs. Um, ga je aandelen kopen? Ja, meteen. Ja. Ik had het met Google ook moeten doen. Dat heb ik niet gedaan. Dus dom. Maar uh, ja, nee, ik ga het zeker doen. Echt waar? Ja. ja. ja ik denk dat dat, dat, dat het heel, uh, heel, heel goed gaat doen. Nou, Ruben? Mijn beleggingstip is, um, uh, doe het... En dan moet je wel weten dat ik iemand ben die uh, um, ooit is gezwicht om in aandelen te gaan... op het moment dat de AIX historisch laag stond, vlak voor de kredietcrisis. Ik heb aandelen gekocht van bedrijven die historisch laag stonden... en die nou ondert ondertussen nog maar een 10% waard zijn van wat ze... <lacht> dus ik zeg, altijd tegen, ja, ik zeg altijd <lacht> tegen mensen die mij om advies vragen van... ik zou dat en dat doen en doe dan precies het tegenovergestelde. Dus ik zou aandelen Facebook gaan kopen. <lacht> ja. Ja. Maar toch, hè, ik, ik vind het toch grappig dat jij dat zegt. Want je, ik, ik, ik doe dat bijna uh, nou, met de ogen dicht. Uh, ter, terwijl ik denk, van, ja, wat, ja, Facebook, ja, tuurlijk, nou, iedereen doet dat allemaal nu. Maar dat is een de tijdje Toen jouw mij weer. belde, hè, toen ging ik naar de Volkskrantpagina. Nou, dan staat er een advertentie van een grote supermarkt. Hup, we zijn te zien op Facebook. Mm -hmm. Ik wil iedereen zit op Facebook. Dus blijkbaar vindt iedereen dat ook nuttig. Zijn want... we wel Facebookvrienden trouwens? Volgens nee. mij niet, hè? Nee, ik maar ik ben niet zo Facebook-achtig. Vijf... van af, maar ik kan er niet van af. over vijf jaar is het weer wat anders en dan lopen we daar weer af. We hebben toch ook die internetbubbel gehad. Die is ook helemaal uit elkaar geklapt. Ja, maar weet je, dat gaat toch wel nog een paar jaar duren dit. Denk ik, ik voorzie voor Facebook, als ze niet door blijven gaan... met om de zoveel maanden hun hele uh, interface... en hun hele uh, systeem te veranderen... waardoor er van alles vastloopt... voorzie ik voor Facebook nog wel een flinke groei. Ja. En zeker op hè, die, die, die, die, die advertentiemarkt. Eh, ja. maar, er zijn zoveel mensen die Facebook gebruiken en steeds meer. Dat maar de... ik ga je voorspellen, er komt ook een andere golf. Want uh, ik zat dus op Twitter, op Facebook of LinkedIn, op Hive. dat noem we allemaal op. Ja, en Twitter, ik heb... daar noem je wat. Oh, allemaal, allemaal aan de kant gegaan. Ik werd daar helemaal nou. gek van. Nou, jij hebt het, wij vervolgen jou natuurlijk ook op Facebook. Vooral onze vrienden van het programma. Maar jij schreef laatst dat, dat je het idee had... dat mensen juist ongelukkiger worden door Facebook. Nou, dat schreef dat ik, ik niet. Ik, ik heb een linkje gedeeld. Uh, en het is wel zo. Kijk, ik, ik gebruik Facebook op een heel aparte manier... die volgens mij uh, die voor mij werkt. Facebook is voor mij echt een beginpunt... om een discussie te beginnen over een tekening. Of om met vrienden af te spreken... die ik vervolgens in de kroeg tref... Um, ik gebruik Facebook in de achtergrond terwijl ik overdag aan het werk ben. Maar mensen die Facebook gebruiken als alternatief voor een sociaal leven... die ja, worden, dat ongelukkiger, die worden ja. het ongelukkiger door. Want dat die, die zien hun vrienden allemaal lol maken. Ja, ja, maar het artikel ging voornamelijk ook uh, inderdaad erom... dat mensen op Facebook zich leuker voordoen dat ze zijn... en dat anderen dat allemaal lezen en daardoor ongelukkig worden. Nou ja, daarom zijn mijn, al mijn 1200 vrienden, denk ik, zeer ongelukkig. Maar als ze, als ze dit nou horen, hebben ze een klein uh, hart. van 1200 vrienden, ja, dat alleen al. 1204. Word maar, jij er ongelukkig van? Als je ik gelezen, ja, wat al die ik, andere leuke dingen Ik doen? word er nou, dat, dat, dat zie ik helemaal niet. Ik heb zelf een ontzettend leuk leven, dus ik hoef helemaal niet jaloers te zijn. Maar ja, ik, ik word gewoon heel ongelukkig van al dat gedoe... van al die berichtjes die je moet beantwoorden. Nou, ik bedoel, die kun je uitschakelen ik, hoor. Jawel, dat weet ik wel, maar ik, dan ben ik weer te beleefd. En dan kost het je toch heel veel tijd. En dat met je 50 vrienden. Vijf. <grijg> <50. grijg> Hoeveel heb je dan? Ik heb geen idee. Ah, okay. <grijg> um, le leuk dat jullie er weer waren. Uh, en, uh, nou, komende maandag begint Vijf op twee. Ja, We gaan allemaal vijf, Nederland twee. Ja. En nee, Ruben is ook te een status-update. Kijk. <grijg> Dankjewel. Ruben L. Oppenheimer en Katrien Kel. Uh, Guido Doeven uit Breda is de kandidaat zometeen in de nationale nieuwsquiz. Dit is een liedje van de Radio 1-CD van deze week. Het is het album van Lana Del Rey. Not even they can stop me now What Ray Zo'n radio, en dat vinden we altijd leuk als er liedjes over de radio worden gemaakt. Van haar album Born to Die, dat is deze week de Radio 1 CD. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen, doen we met Guido Doeven. Die is 51 jaar en komt uit Breda. Welkom. Dank je. Werkt in de bankwereld, maar dat vinden we helemaal niet interessant. Want je bent betrokken bij het EK 2012 Handbal. Ja, klopt. Naast mijn werk bij Verlanske Brokkiers heb ik een hobby. En uh, die maken ze me dat ik in het Nederlands uh, handbalwereldje meewerk aan het organisatie van het EK handbal voor dames. Kijk aan. En we handbal je zelf ook? Of? Ik heb gehandbald, maar ik ben uiteraard alweer een paar jaar gestopt. Ja. Dat is wel altijd gemeen, toch? Dat ze bij de cirkel in uh, elkaar knijpen. Uh, dat en, bent. Als je het vroeger begint, dan is het uh, geen enkel probleem. Ja. Ja, het, het is een ja. fysieke sport, maar uh, heerlijk. Hebben ze kansen, dames? Wij gaan zeker een mooie prestatie neerzetten. Oké. Okay. Nou, uh, dat daar houden we aan. Uh, mooie prestatie neerzetten moet ook nu. Hè? Uh, 77 punten, dat is de hoogste score. Uh, daar moet je in ieder geval overheen. We gaan kijken hoeveel je komt. Eerst de nieuwsfactor bepalen. De nationale nieuwsquiz. Een woningcorporatie die een paar miljard kwijt is. Corporaties bezitten heel veel huizen en jarenlang werden ze daar rijker en rijker mee. Door het verkeerd beheer van geld en de lage rente dreigt nu een enorm verlies. En daarvan zouden de huurders wel eens de dupe kunnen worden. Maar ja, Dit zal natuurlijk wel consequenties hebben voor de toekomst en ook voor hun investeringsmogelijkheden. Nou, Ik vind dat de rekening niet bij de huurders neergelegd zou moeten worden. Geleid door Shaking Stevens in ieder geval. Dat is uh, één ding. Uh, dan vraag 1. Een Kamermeerderheid wil dat alle 400 woningcorporaties zich eens in de vier jaar verplicht laten doorlichten. Partijen PvdA, CDA, PVV en D66 pleiten daar naar aanleiding van, uh, voor, naar aanleiding van de financiële problemen bij welke Rotterdamse woningcorporatie? Vestia. En dat is goed. Vraag 2. Vestia kampt met financiële problemen door een miljardenverlies met complexe financiële producten. Hoe heet deze financiële producten waarbij het gaat om geleend geld... waarmee corporaties zich willen beschermen tegen rentestijging in de toekomst? Dat zijn derivaten. Dat is ook goed. Iemand die in de bankwereld zit die moet dit soort dingen ook wel weten. Hè. Naast Vestia leidt ook een, een groot aantal andere corporaties miljarden verliezen... doordat ze die derivaten hebben gekocht. Vraag drie, dat is uh, ja, nieuw sinds deze week. We lezen een kop voor uit een krant. De vraag is, waar gaat die kop... Over en uh, u krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen. Dus het is eigenlijk gewoon meer keuze. Hier is die kop, die luidt als volgt. Jonger, maar ook mooier, met een vraagteken. Over wie gaat deze kop? Dat is de vraag. 1. Prinses Maxima. 2. Mona Lisa. 3. Monique van de Ven. Mona Lisa. En dat is goed, want het is een kop uit de pers. Gisteren is voor het eerst een bijzondere kopie van dat beroemde schilderij van Mona Lisa aan het publiek getoond. De kopie is schoongemaakt, waardoor de geschilderde Mona Lisa jonger uitziet. En op de achtergrond is opeens een Toscaans landschap te zien. Vraag 4. In welke Europese stad hangt deze bijzondere kopie van de Mona Lisa? In het Prado in Madrid. Correct, en dat is juist. Vraag 5 dan, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? We weten allemaal dat er iets moet gebeuren. Maar ik moet zeggen dat ik mijn ogen toch niet echt geloof... als ik zie dat bijvoorbeeld de chronisch ziek en gehandicapten weer op het lijstje staan. En defensie en ontwikkelingssamenwerking, waar al heel erg hard uh, bezuinigd is. Ik denk Arie Slob te herkennen. Dat is goed, de, de fractievoorzitter van de, van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Vraag 6. Arie Slop praat hier over een uitgelekt lijstje... Gemaakt door ambtenaren waarop extra bezuinigingen staan. Op die lijst staan allerlei mogelijke ingrepen... waaruit het kabinet zou kunnen kiezen. Om wat voor bedrag aan bezuinigingen gaat het? Pas. Als je al die dingetjes bij elkaar optelt. Niet meegekregen? 15 miljard. Ja. Bezuinigingen zouden dan bovenop de 18 miljard aan ingrepen komen... waarover VVD, CDA ja. en PVV al eerder afspraken hebben gemaakt. Ja. Laatste vraag. Maximaal vier punten op te verdienen. U krijgt aanwijzingen over een, onderwerp, uh, nee, sorry, over een persoon uit het nieuws. Dus echt om een persoon gaat het. Uh, vraag is simpel, hè. Wie bedoelen we hier? Als u het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Door mij zijn verbindingstreepjes in namen overal toegestaan. Drie. Thuis bezit ik de triple-E-status. 2. Eerder was ik met Paulette, Jolande, Barbara en Emily. 1. Vandaag is het tien jaar geleden dat ik met Maxima trouwde. Alexander. Willem-Alexander. Ja, ja, ja. Hij, hij zat er niet ja. in, hè? Nee. Ja, dat met die dubbele voornamen, dat is nog wel interessant. Um, uh, dubbele voornamen als Jan Willem en Annemarie, marie die waren in Utrecht decennia lang niet toegestaan... Uh, tot uh, in 1967 Klaus de geboorte van zijn zoon Willem-Alexander kwam aangeven. Met een streepje er dus tussen. Ja. Omdat Utrecht niet tegen de wens van de koninklijke familie in durfde te gaan... werd het toegestaan. Dus mag een verbindingsstreepje sinds 2 mei 1967. Dat is de verklaring bij die ene. En die triple A dat had te maken met die dochters... want die hebben allemaal een voornaam die met een A begint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 Vandaag luidt de stelling. Geert Wilders is terecht kwaad over de Duitse brochure. Daar is daar in Duitsland een volle verspreiding onder scholieren die waarschuwt tegen rechtsextremisme. De brochure is gesubsidieerd door het Duitse ministerie van Justitie. En ook Geert Wilders wordt erin genoemd. En daarom is hij boos. Hij wil dat minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken de Duitse ambassadeur op het matje roept.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 We zijn terug bij Guido Doeven, 51 jaar uit Breda. Scoren dus net factor 6. Daarmee gaan we nu vermenigvuldigen. Dat betekent dat er in ieder geval 13 vragen goed moeten zijn om over die 77 punten heen te komen. Vraag helemaal laten uitstellen, dan um, een antwoord geven, het liefst. Of pas zeggen. Komt-ie. De Nationale Nieuwsbrief. Hoe heet de staatssecretaris die gisteren een nieuwe arbeidswet presenteerde? Zeg anders pas. Pas. Alde Krom, Taliban-strijders die door welke organisatie zijn ondervraagd... zeggen dat hun beweging steun krijgt van Pakistan? De United Nations, VN. Dus door de NAVO, inwoners van welk land zijn de meest actieve twitteraars? Nederland. Dat is goed, welke partij komt terug van het plan... dat rechters moeten worden ontslagen als ze te laag straffen? PVV. Goed, de Amerikaanse vrouw krijgt een schadevergoeding... omdat haar auto van welk merk niet zo zuinig rijdt als de fabrikant had beloofd? Mitsubishi. Het was Honda, Daryl Janmaat gaat in de zomer van Heerenveen... naar welke voetbalploeg? Feyenoord. Dat is goed. Vier radicale moslims hebben bekend dat ze in welke Europese stad een aanslag wilden plegen. Londen. Is goed. Hoe heet de Braziliaanse oud-president die dit jaar de International Four Freedoms Award krijgt? Lula Silva. Dat is goed. In Napels zijn 32 mensen opgepakt die onterecht hadden aangegeven wat te zijn. Uh, invaliden. Dat is goed. Hoe heet het fotomodel dat haar ex-man Siel de hemel in prijst in een interview met een Brits blad? Heidi Klum. Dat is goed. Wie wordt de adviseur van de raad van commissarissen van FC Twente? Uh, Kessels. Kessler. Kessler heet hij. Een Nederlandse en Zwitserse toeristen zijn gisteren in welk land ontvoerd? Somalië. Filipijnen. Wie heeft bij de vrouwen op de Oostenrijkse Waisingzee het Open NK op natuurreis gewonnen? Stroetinga. Voske Tamar van der Wal. De PVV wil wat inzetten bij verkiezingen om onregelmatigheden te voorkomen? Militairen. Politie. Een jaar na de publicatie van foto's van een geïsoleerde indianenstam in welk land... zijn nieuwe foto's van die stam gepubliceerd? Peroen. Dat is goed, Peru. Uh, maar de vraag is, zijn het er inderdaad 13? Hij schudt zijn hoofd al. En dat is inderdaad uh, dat is goed in ieder geval. <laughs> het, het waren er acht, maal zes is 48. Dus dat is niet genoeg voor de, voor de overwinning deze week. Dat valt tegen. Maar kranig geweerd. Dank je. Ja, uh, de kaarten voor Beeld en Geluid gaan mee. De lunch, Radio de Mok en uh, de lunchbox doen we er ook bij. We gaan ervan genieten. En we gaan genieten van het EK. Ik uh, wens je welkom. Ik stuur je een kaartje. Voor de vrouw. Nee, zeker, zeker. Leuk. Uh, dankjewel. Goede reis terug naar Breda. Wij uh, melden ons zometeen om uh, kwart over één weer. Uh, ik, uh, ja, nou, die stem zal het nog wel even volhouden, denk ik. Dan gaan we het hebben over de kindertelefoon. Althans, over het online psychologisch hulpverlenen. Daarover meer. Zometeen om kwart over één.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 Bespaar flink op uw energierekening met Vereniging Eigenhuis. Schrijf uiterlijk 12 februari in op collectieveenergie.nl.